Van 7 uur. Freddy Fantijn met het NOS journaal. Het lijkt erop dat de historische ruïnes in de stad Palmyra in Syrië zijn gespaard. De stad werd bijna een week geleden veroverd door islamitische staat. Het lijkt erop dat die niets heeft beschadigd. De terreurbeweging heeft een video naar buiten gebracht waarop delen van de stad te zien zijn. Het amfitheater en verschillende zuilengalerijen. De oude beelden zijn nog intact. De ruïnes staan op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Nederland is nog steeds bestuurbaar, ook nu het kabinet in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. Dat zegt premier Rutte na de uitslag van de verkiezingen in de Eerste Kamer. De coalitie van VVD en PvdA heeft zoals verwacht ook met de bevriende oppositie, dat is ChristenUnie, SGP en D66, ook met die bevriende oppositie maar 36 van de 75 zetels. Rutte zegt dat hij steun gaat zoeken bij verstandige partijen, zoals hij dat noemt. De verhoudingen in de Eerste Kamer hebben volgens hem geen gevolgen voor het beleid van het kabinet. Volgens een PvdA-kamerlid gaat de belasting op spaargeld en beleggingen voor kleine spaarders omlaag en voor grote beleggers omhoog. Kamerlid Nijboer zegt dat daar een akkoord over is met de VVD. De VVD ontkent dat. Het is ook nog niet duidelijk hoeveel belasting kleine en grote spaarders en beleggers gaan betalen. Volgens Nijboer maakt het kabinet dat bekend op Prinsjesdag... In Hoofddorp hebben gewapende mannen vanochtend een pand overvallen op een bedrijventerrein, mogelijk met kalasjnikovs. Bij de overval raakte in het pand iemand gewond. Het is niet duidelijk of de overvallers iets hebben buitgemaakt. Getuigen hebben tegen RTV Noord-Holland gezegd dat het waarschijnlijk om een ripdeal ging. Dat is een beroving van een criminele partij door een andere criminele partij. Getuigen hadden het kenteken opgenomen van de wagen waarmee de overvallers waren gevlucht. Maar de auto werd na achtervolging, uiteindelijk leeg teruggevonden. Het weer, de komende uren verdwijnen de buien, morgen overdag zo goed als droog, opnieuw wolkenvelden van tijd tot tijd zon en 15 tot 18 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De meeste vertraging in de Randstad is er nog op de A1 namersvoort Amsterdam tussen Naarden en Muiden 8 kilometer. Op de A10 knooppunt Watergasmeer Nieuwe Meer voor de afgedraai 4 kilometer. De linker rijstrook is dicht na een ongeluk. En de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag 12 kilometer file rijden tussen de klein Kleinpolderplein en Prins Klausplein. Na een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zelda.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 Imagines líderen, yo quisiera estar ahí más. by the price tag <laughs> Ik ben in Zandvoort en jij bent erbij fruit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 your body, baby, do that conga. gang no, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. gang no, you can't control yourself any longer.